11 uur, en daarnet wel met het NOS-journaal. Er lijkt twee spal te zijn ontstaan tussen de zoons van de gevluchte libische leider Gaddafi. Zoon Saadi zou contact hebben gezocht met de commandant van de opstandelingen in de hoofdstad Tripoli. De Arabische nieuwszender Al Arabiya zegt door Saadi gebeld te zijn. En deze zoon van Gaddafi zegt dat hij toestemming heeft om met de opstandelingen te onderhandelen, om zo verder bloedvergieten te voorkomen. Ook van de zijde van de opstandelingen wordt gezegd dat Saadi contact heeft gezocht. Maar een andere zoon van Gaddafi, Seif, slaat krijgzuchtige taal uit. Deze zoon zegt dat hij tot aan zijn dood zal blijven vechten. Volgens Seif gaat het goed met zijn vader en staan er in Seerte, de geboorteplaats van Gaddafi, meer dan 20.000 gewapende jongeren klaar. Het Groene Plein in de hoofdstad zal volgens Seif snel worden bevrijd.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 Vandaag werd bekend dat kazernes in onder meer Den Haag, Uddel en Budel worden gesloten. Minister Hille moet een miljard euro bezuinigen en dat gaat gepaard met sluitingen en 6000 gedwongen ontslagen.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 Het weer. Vannacht mogelijk mistbanken. In het binnenland kan het afkoelen tot 6 graden. Morgen overdag overwegend droog met flinke zonnige perioden. Het wordt 18 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vrijdag droog en vrij zonnig en iets warmer. En in het weekend stijgt de temperatuur nog meer. Maar dan is er wel kans op buien. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Rob Trip. Nou, vandaag werd het dan echt officieel, het was de natste zomer sinds 1906. Ik heb het nog even nagekeken, 1906, het jaar van die grote aardbeving in San Francisco. De beving in Chili, het jaar ook, Nederlands-Indië waarin de vorsten van Bali zelfmoord plegen... als ze zien dat het knilleger nadert. Nou ja, en dat is allemaal nog maar peanuts... in vergelijking met wat er na die tijd nog gebeurt... aan ellende tussen toen en nu. Dus de natste zomer sinds 1906... ach, dat valt dan eigenlijk best wel weer mee. Moon, sailing over a cardboard sea But it wouldn't be make-believe If you believed in me It is only a canvas sky Sailing over a muslin tree But it wouldn't be make-believe If you believed in me Without your love It's a honky tonk rain Without your kiss It's a melody played on a panty arcade It's a Barnum and Bailey world Just as phony as it may be, but it wouldn't be make believe if you believed in me. <laughs> Eigen eigen tijdse uitvoering van Paper Moon, Aaron McEwen. Goedenavond, welkom bij Dit Oog met vanavond heel veel vrienden. Wie zit er op het vinkentouw om te beginnen nu in Libië... een heleboel verzilverd kan worden. Oliecontracten voor de landen die vooraan hebben gestaan... bij de NAVO-acties, om eens wat te noemen. Morgen is een topconferentie Vrienden van Libië... die heet zo, bedacht door natuurlijk president Sarkozy. En Vrienden van China, nou ja, van de Chinese lezers... 30 Nederlandse schrijvers op de boekenbeurs in Peking. Waarom willen ze niet meedoen aan een actie van Amnesty? En hadden ze überhaupt wel moeten gaan? Ik praat met een schrijver die niet mee is gegaan... en die vindt ook dat ze thuis hadden moeten blijven, P.F. Tomese. En natuurlijk hebben we ook contact met China. En vrienden van de dolfijn... Morgen begint hij weer in de wateren van Japan de jacht op de dolfijn. Acties, films met vreselijke beelden, ook op de tv in Japan. Niks lijkt ervoor te zorgen dat die jacht stopt. Waarom niet, vragen we ons af. En om vijf voor twaalf vrienden van, ja, van voetbal of van geld. U heeft het inmiddels al vaak gehoord. Vandaag de transfermarkt sluit om precies twaalf uur. Dus wij hebben het allerlaatste nieuws natuurlijk vlak van tevoren van het voetbalfront. Maar eerst het nieuws dat wij nu al hebben van... Woensdag 31 augustus. Maanden van speurwerk op het internet leverde de recherche... 220.000 nieuwe foto's en video's op met kinderporno. Op verborgen websites ontdekt via de computer van Robert M. de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak. Afschuwelijk materiaal. Ik, ik, ik herinner mij een voorbeeld van een site die als titel had... Violent Designers. En waarop pedofielen hun uh, verschrikkelijkste fantasieën konden posten. En sommige anderen die gaven dan aan dat zij die fantasie wel zouden uitvoeren. En dan heb je het echt over het, hoe breek je de knieën van een kind. Een goede vangst, zou je zeggen. Successen zijn er pas als er een einde is gemaakt aan actueel misbruik... en als de plegers daarvan zijn opgespoord, aangehouden en vervolgd. Wie wil er nou medicijnen binnenkrijgen als die niet ziek is? Bij kippen, varkens en koeien zitten antibiotica vaak in het voer. Of ze worden aan gezonde beesten gevoerd als er één dier in de stal ziek is... En zo komen ze in ons vlees terecht. Gevolg bepaalde bacteriën reageren niet meer op die medicijnen. Dat zijn de multiresistente bacteriën... die ziekenhuizen zo in de problemen brengen. Op die C hebben we vaak dan nog het laatste middel... of nog een combinatie met anders wat nog werkt. Maar als er niks nieuws bij komt over vijf, tien jaar... dan moet ik nee verkopen. Dan sta ik machteloos. De Gezondheidsraad gaat er paal een perk aan stellen. En nieuwe medicijnen mogen alleen nog voor mensen worden gebruikt. Er zijn niet zo heel veel nieuwe geneesmiddelen in de pijplijn. Dus we moeten de, de geneesmiddelen die we hebben, die werken... moeten we zo zorgvuldig mogelijk bewaren voor die gevallen waar het echt nodig is. In Syrische gevangenissen zijn sinds april al 88 mensen overleden. Meestal zijn dat er een stuk of vijf per jaar. En de meeste ook nog eens onder verdachte omstandigheden. Ze hebben schotwonden of ze zijn gemarteld. En die mensen hebben allemaal in situaties die zeker, om met clear wounds in sommige gevallen. ook duidelijke clear evidence of brutality, torture, of mutilatie op de lichamen. En er was nog meer nieuws vandaag van het Mensenrechtenfront. Amnesty International had Nederlandse schrijvers opgeroepen om mee te doen aan protest tegen de Chinese censuur. Die schrijvers zijn op dit moment op de Chinese boekenbeurs, waar Nederland eregast is. Maar er worden ook mensen de dupe van als wij niet gaan, zegt Ramsi Nasser. De mensen die hier rondlopen, die gewoon willen weten wat de Nederlandse letteren zijn. Wat letteren zijn überhaupt. En dat zou ik als schrijver gaan boycotten? Nooit. Je biedt mensen een venster op een buitenwereld. En daarmee bied je ze kansen. En zoals gezegd, straks in het oog thuisblijver ze daarover. En tot nu toe zag je ze alleen op de Britse school in Den Haag... schoolkinderen in uniform. Vanaf nu moeten ook de leerlingen van een school in Almere eraan geloven. Best wel leuk, zeggen ze. Het is uh, wel leuk en heel mooi. En het zit niet te strak of zo, dat, het, uh, dat je er last van krijgt. En dan hoef je ook niet um, iedere keer je... Kleren uit de klerenkast um, uit te kiezen. Ja. Maar goed, dat was niet de voornaamste overweging van de schoolleiding. En dan blijkt in het buitenland is het heel gewoon dat kinderen uniformen dragen... dat kinderen veel minder pest worden als ze een uniform aanhouden. Een soort eenheid ontstaat er tussen de kinderen. Omdat ze allemaal gelijk zijn. Ja. Nog meer nieuws uit Almere. De powerboat races gaan niet door komend weekend. Dat is een klein foutje in de vergunningaanvraag. De organisatie vergat ontheffing te vragen voor de snelheid... De boten mogen nu maar 8 kilometer per uur. Hoezo power? Dus in plaats van zo? Wauw! Ja, zouden ze dan waarschijnlijk zo klinken? Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Oké, okay. ja, kom er maar eens overheen. Jan van der Putten met de nou, kant. Jan, de zijn uh, zware tijden voor de zorgverzekeraars. meldt dat steeds meer klanten de grootste moeite hebben om hun zorgpremie te betalen. De verzekeraars krijgen dagelijks honderden verzoeken voor een betalingsregeling. Wanbetalers worden de laatste tijd sterk onder druk gezet. Als ze een half jaar niet betalen, worden ze gedwongen een incassoregeling te treffen. Maar dat leidt allemaal niet tot vermindering van de problemen. Inmiddels hebben al 300.000 mensen zo'n betalingsregeling. De verzekeraars gaan binnenkort maar eens overleggen... met het ministerie van Volksgezondheid. Nog meer nieuws uit de sector gezondheid. Artsen in Canada zijn bezig met een virus dat gericht kankercellen aanvalt. Dat staat in het Nederlands Dagblad. Ze hebben dat virus getest en het ziet er veelbelovend uit. Bij een aantal kankerpatiënten bleek de tumor niet meer te groeien. In elk geval tijdelijk. En de Canadezen waarschuwen dat er nog heel veel onderzoek... naar het virus nodig is. En de Telegraaf heeft het over kort verzuim op het werk. Werknemers die zich telkens een dagje ziek melden... Uit onderzoek onder 1 miljoen werknemers... blijkt dat driekwart van het totale verzuim bestaat uit dat soort dagjes. De kosten zijn hoog, zegt verzuimexpert Hoedeman. Gemiddeld 250 euro per dag. Bedrijven onderschatten dat. De Hogeschool van Amsterdam wil niet meer groeien. Met dat nieuws komt de Volkskrant. De rek is eruit, zegt de rector van de Hogeschool Jet Bussemaker. De groei bedreigt de kwaliteit van het onderwijs. Dit jaar heeft de Hogeschool 2500 eerstejaars meer dan vorig jaar. Dat kan niet goed gaan. De school werpt een paar drempels op. Her en der komt een nummerus fixus. En Bussenmaker zegt dat de voorlichting over de studies eerlijker wordt. We gaan een reëler beeld geven van de opleiding, het beroep en het perspectief op de arbeidsmarkt. Zo'n 700 spoorwegmedewerkers krijgen een steekvest. Dat zijn mensen van de afdeling Service en Veiligheid van de NS. In Spits zegt de NS dat er geen directe aanleiding is. Er is een geslaagde proef gehouden in Almere. En er zijn wat genoemd wordt maatschappelijke ontwikkelingen. Ja, de vakbond voor machinisten en conducteurs, VVMC, is blij. Iedere week is er wel een geweldsincident, zeggen ze daar. vakbond FNV Spoor meldt dat de steekvesten... vooral uit de kast zullen komen bij riskante evenementen en in de nachtdiensten. Niet schrikken morgen, NRC Next ziet er morgen heel anders uit. En dan zeggen ze ook nog eens weg met het nieuws. 16 pagina's lang krijgt u een essay voorgeschoteld van Rolf Dobelli. Die schrijft veel voor de Frankfurter Allgemeine en de Washington Post. Deze Dobelli roept de lezers op af te kicken van de nieuwsverslaving, het nieuwsbombardement. Nieuws misleidt ons, zegt hij. Nieuws is irrelevant. Nieuws verhindert het denkproces. Kortom, leef zonder nieuws. Het stuk is trouwens in de kantlijn versierd... met zoveel mogelijk korte nieuwsberichten. Dat dan weer wel. Dagblad de Pers heeft een uh, klein nat hondje op de voorpagina. Heel schattig, met hele grote letters. Pure angst bedreigt Europa. En het bijbehorende betoog gaat over de eurocrisis. Politici zijn niet eerlijk over die crisis, is het betoog. Ze zijn te bang om te melden dat Griekenland zo failliet is als het maar kan... en dat een echte oplossing nog veel meer geld kost. En dat Europa wel eens een speelbal kan worden... van de machtsstrijd tussen de VS en opkomend China. De pers bedoelt maar, politici zeg gewoon eens waar het op staat. En het laatste nieuws uit Madurodam vinden we in het AD... Madurodam heeft ruzie met de oorlogsgravenstichting. Die wil heel graag een stemmig ereveldje aanleggen. Maar het miniatuurstadje met een glimlach, zoals ze zelf zeggen, heeft geen belangstelling. De dood past niet bij Madurodam. Dat is onzin, zegt de oorlogsgravenstichting. Of, om hun eigen woorden te gebruiken, die redenering heeft de diepgang van een punaise. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Met een gitaar, zoeken met hier en daar een snaar. Maar als hij speelt, doet hij dat Godsalmachtig goed. Hij speelt met vijvers vol talent, op dat instrument. Maar dat geeft niks, want hij weet echt hoe het moet. Ik ken een vrouw, ze heeft een lijf, voor op zijn minst een vrouw of vijf. Maar als ze danst, dan voel je echt een warme gloed. Dus zwiert haar kilo's in het rond en draait tornado's met haar kont. Tien keer sexy dan initieel bedoeld. Oh, oh, oh, oh. Het is niet wat het is, het is wat je ermee doet. Ik ken een man met een mandaat Die omdat dat mandaat bestaat Zich aanstelt als een wolf in schapenvaart Zijn zelfbeeld brengt hem in de waan Dat hij de bal nooit mis kan slaan En hij suddert in het sausvet van zijn macht oh, oh, oh, oh. Het is niet wat het is, het is wat je doet Zie ik dat goed. Het is niet wat het is, het is wat je ermee doet. Op een Amerikaanse school raakte een jongen op de dood. Een baseballknuppel en een spoor van bloed. Het leven had hem wat gekraakt, dus hij zijn school maar afgemaakt. Want zo'n baseballknuppel geeft je geld. moed. Het is niet wat het is, is wat je er Het is niet wat het is, is wat je er doet. Het is niet wat het is, is wat je er Ja, het is niet wat het is, het is wat je ermee doet. Het uh, album heeft ook een mooie titel: de hemel. In het klad van Bart Peters. Was dat? In Parijs is morgen een grote internationale Libië-top. Een conferentie over de wederopbouw van het land. En over het opzetten van democratie en rechtsstaat. Maar Libië is natuurlijk vooral ook een rijk land. Dat wil zeggen een land met grote gas- en olievoorraden. Dus gaat het natuurlijk ook daarover. We gaan een paar van die sleutellanden eruit pikken... om na te gaan wat de belangen zijn die eigenlijk op het spel staan morgen... We gaan contact leggen met Parijs, Rome en Moskou. Om te beginnen Parijs, het gastland, Frank Renaud. Goedenavond Frank. Goedenavond. Um, ja, Parijs, Frankrijk, Sarkozy, die zich uh, al langere tijd opwerpt... als leider van de internationale gemeenschap... als het gaat om de strijd tegen Gaddafi. Waar is het Sarkozy om te doen? Er is een politiek belang allereerst natuurlijk. Hè. Laten we niet vergeten, in Frankrijk worden over acht maanden verkiezingen gehouden. En Sarkozy wil laten zien dat hij het er goed afbrengt in Libië. Want hij was inderdaad degene die in maart van dit jaar natuurlijk het initiatief nam... voor de uh, luchtaanvallen op Libië inderdaad. Hij was de eerste die het uh, nationale verzet erkende als vertegenwoordiger van het volk. En wil hij, nu, hij wil nu ook degene zijn die het goed afrondt, zal ik maar zeggen, in Libië... met deze conferentie over de wederopbouw. En zo aan de Fransen kan laten zien, voorafgaand aan de verkiezingen kijk eens, dit heb ik gedaan met Libië en het loopt ook nog goed af. Waarmee wordt onderstreept ook in Parijs door zijn mensen om hem heen. Kijk naar Irak, hoe het daar is gegaan ja. na afloop van de Amerikaanse betrokkenheid. Wij gaan het anders en beter doen. Dat is de boodschap. En hij heeft uitnodigingen gestuurd voor morgen aan uh, zogenoemde vrienden van Libië. Hè? Hoe kon je dat worden, een vriend van Libië? Nou, het is een soort informele club die nu niet echt bestaat natuurlijk. Maar wat vooral belangrijk is voor Frankrijk... is om een zo breed mogelijke coalitie uit te nodigen... om betrokken te zijn bij die wederopbouw. Ook om te laten zien dat de hele internationale gemeenschap Libië steunt... bij die democratische opbouw. En het gaat ook duidelijk om een groep die breder is... dan degene die hebben deelgenomen aan de luchtaanvallen. Ja, maar het gaat om democratische opbouw, maar het gaat ook gewoon over olie- en gascontracten? Daar gaat het op de achtergrond natuurlijk ook over. Kijk, de officiële verklaringen die hebben het over humanitaire hulp... over hulp bij de wederopbouw. Maar op de achtergrond spelen contracten wel degelijk. Kijk, het, die Nationale Overgangsraad die heeft al gezegd... dat de landen beloond zullen worden... die mee hebben gedaan bij het verzet de afgelopen maanden. Nou, daar liep Frankrijk nu natuurlijk al volop, voorop. En er wordt nu gefluisterd inderdaad... dat Frankrijk hele hoge ogen gaat gooien... als het gaat om het uitdelen van aanstaande oliecontracten. Yeah. Bas Mesters, goedenavond Bas. Vanuit uh, Rome, Italië. Ja, maken ze zich in Italië een heel klein beetje zorgen? Want wij hebben hier toch de indruk dat Italië een beetje laat op gang kwam toen met die acties, hè? Ja, Italië was natuurlijk de grote vriend van uh, Gaddafi, Berlusconi. Ontving hem precies een jaar geleden nog hier in Rome. En toen werd zijn grote tent nog opgezet van Gaddafi hier. En werden er nog twee, driehonderd uh, Italiaanse schonen voor Gaddafi opgetrommeld. Toen kwam uh, die oorlog. Berlusconi wilde uh, niet meteen uh, Gaddafi afvallen... Uiteindelijk hebben ze de, de, de, de vliegbasis ter beschikking gesteld. Zijn er ook vliegtuigen van Italië boven Libië gaan vliegen... maar die hebben officieel niet gebombardeerd. Ze hebben hier altijd geprobeerd een soort van tussenweg te behouden. Ze wisten niet precies waar ze op moesten gokken. En uiteindelijk is er achter de schermen wel al heel snel contact gezocht... ook met die Nationale Overgangsraad. Al in april was de baas van de oliemaatschappij ENI in Libië uh, en um, vorige week was Jubril de premier ik maar zeggen, van de overgangsgraad... die was in Rome om afspraken te maken. Ja, dus de Italianen die... zelf, Bas, die vinden wel dat ze echt een vriend van Libië zijn inmiddels. Het was een beetje laat, maar ze zijn het nu wel. Ja, Italianen zijn altijd een vriend van Libië, omdat het <laughs> zo dichtbij is. Ze moeten alleen even kijken uh, wie daar de, de touwtjes in handen heeft... en dan zijn ze daar weer vriend van. Zo, komt het, zo is het gewoon. Er zijn enorme belangen, er liggen voor 40 miljard... ...aan contracten die al getekend zijn en die wil men graag innen. Italië is ook voor de gasimport. 10% van het gas van uh, Italië kwam uit Libië en bijna een kwart van de olie... ...en dat willen ze graag weer op gang brengen. En die oliemaatschappij Eni van Italië, die uh, had echt uh, een voorsprong als het ging om het boren naar olie en gas in, uh, in Libië... En de, de baas van de Jolie-maatschappij heeft gezegd... dat hij denkt dat het allemaal wel weer in orde zal komen. Ja, want is dat ook iets wat de Amerikanen hebben laten zien in die Irak-oorlog? Dat is waar de Britten over klagen, hè? Die Britten die zeggen van... ja, dat had je eigenlijk al tijdens die oorlog... moet je dat allemaal een beetje rondkrijgen. Want daarna dan zie je dat anders... dan hebben anderen dat allemaal al binnengesleept. Dus Is dat waar Italianen ook een beetje bang voor zijn? Ja, maar zij zijn dus echt... ze hebben natuurlijk altijd goede diplomatieke banden gehad met Libië. Ik ken daar heel veel mensen omdat ze daar zo... Intensief uh, betrokken waren. Dus ze gaan ervan uh, uit dat ze die contracten van hebben. En uh, daar hebben ze meteen ook gebruik van gemaakt. Al vanaf april zijn er uh, onderhandelingen geweest. En je moet niet vergeten, het gaat niet alleen om Olie voor Italië, maar het gaat ook om um, allerlei bouwcontracten die er zijn, aanleg van wegen, aanleg van universiteiten, um, uh, telecommunicatie, uh, wapenleveranties. Uh, Um, en dat alles dat, uh, probeert men nu op, um, toch snel weer um, uh, op orde te krijgen. En men is dus heel snel heel lief geworden voor die overgangsregering. Ondanks het feit dat uh, men altijd uh, Gaddafi heeft gesteund... en die overgangsregering heeft gezegd... de contracten die er zijn, die zullen worden gehonoreerd. Tenminste, dat wordt hier gecommuniceerd door de Italiaanse autoriteiten. Ja, nou goed. Zo morgen misschien ook blijken of dat echt zo is. Kisia Hekster in Moskou. Goedenavond, Kisia. Goedenavond. Ja, waar brengt dat uh, de Russen? Want die stonden niet achter de NAVO-acties. Uh, vallen ze eigenlijk wel onder die definitie van uh, Sarkozy vriend van Libië? <laughs> nou ja, ik denk dat Rusland helemaal niet uh, geïnteresseerd is... of ze in de definitie van Nicolas Sarkozy passen. Dat zal ze echt gestolen kunnen worden. Want ze moeten in Parijs morgen, morgen eigenlijk vooral zien te redden... wat er nog te redden valt. Want de Russen die hebben de diplomatiek uh, echt niet handig aangepakt. Dit conflict Ze hebben namelijk... En Gaddafi niet echt gesteund en de rebellen ook niet. Formeel waren ze inderdaad niet tegen die VN-resolutie die het begin van het einde van Gaddafi inluidde. Dat was voor de Russen trouwens een hele bijzondere positie. Maar tegelijkertijd hebben ze tot nu toe ook de overgangsregering van Libië niet erkend. En op die manier maak je natuurlijk geen echte vrienden. Nee. Hoe groot zijn de belangen van de Russen in Libië? Nou, die belangen zijn heel groot. Uh, Libië is een van de grootste importeurs van Russische wapens. Verder heeft Rusland, net als Italië, gas- en oliecontracten uh, met Libië. Er wordt een spoorweg op dit moment aangelegd tussen Tripoli en Benghazi. En dat zijn allemaal contracten waarvoor de Russen uh, bang zijn... dat ze die nu kwijt gaan raken. Er worden miljarden, wordt, uh, wordt voor gevreesd... dat ze moeten gaan afschrijven op al deze terreinen omdat uh, Basheid ook al de uh, overgangsregering heeft laten weten dat ze uh, formeel niet aan de contracten die al gesloten zijn nee. onder Gaddafi zullen gaan tornen, Maar dat de nieuwe contracten, dat daarbij toch wel gekeken wordt naar de vrienden van Libië. Ja, en daar uh, was, waren de Russen dit keer niet bij. Nee. Zou het dan niet handig zijn om juist wel zwaargewichten te sturen morgen met Fedev en Poetin? Want die komen niet. Nee, uh, degene die morgen naar Parijs komt, dat is uh, de afrika gezond van president Medvedev. En ik denk dat dat eigenlijk wel een duidelijk teken is. Want de president of de premier, dat zijn natuurlijk geen mannen die je gaat sturen als er niks te winnen valt. Of uh, als er geen uh, contracten zijn binnen te slepen, al is het dan achter de scher schermen. Dus die uh, taak krijgt uh, de arme meneer Makjelov in de maag gesplitst. Tegelijkertijd is er ook misschien nog een optimistisch geluid te melden. Want de NAVO-ambassadeur, de Russische NAVO-ambassadeur... die zei vanavond in een interview op de televisie... ach, nu die Libische regering, de nieuwe Libische regering zijn gezamenlijke vijand kwijt is... valt die zonder twijfel binnenkort uit elkaar. En dan is er misschien weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen ook voor Rusland. Oké, okay, goed. Tot slot nog even naar Frank. Frank Genouten in Parijs. Frank, die top is morgen dus. Hoe lang gaat het eigenlijk duren? Wat moet je daarbij voorstellen? We weten we niet precies. Vanaf kwart voor vijf smiddag worden alle gasten ontvangen. Dan hebben we het over zo'n 50 tot 60 mensen. Staatshoofden, regeringsleiders en internationale organisaties. Officieel stond het slot op acht uur gepland. Maar in het laatste persbericht dat het Elysée vanavond heeft verspreid, staat geen slotuur meer. Dus we wachten het af. Oké, okay. en houden ons op de hoogte. Frank, dankjewel je wel vanuit Parijs, Kizia vanuit Moskou en Bas vanuit Rome. Sharon Jones en de Deb Kings en I'll Still Be True vier minuten over half twaalf is het. Morgen dan gaat de zee rood kleuren bij de Japanse stad Taji. Het is uh, tijd weer dan voor de jaarlijkse jacht op dolfijnen. Degene die het aandurfde te kijken naar de documentaire De Cove, weten hoe dat eruit ziet. In Japan is die film vorig jaar pas vertoond... maar dat heeft daar niet geleid tot het stopzetten van die jacht. Nou, wat het effect is van het laten zien van dat soort beelden... wat überhaupt misschien de beste manier is om de publieke uh, opinie te beïnvloeden, dan ga ik over praten met Hester Bartels van de stichting Dolphin Motion... oud-medewerkster van dierenorganisatie Sea Shepherd ook. Van harte welkom. Klopt. En aan de telefoon correspondent Kjeld Duits vanuit Japan. Goedenavond, Kjeld een enorme ja, vertraging en op de lijn. <laughs> ja, goedemorgen. Goed, ik begin hier in de studio met uh, Hester Bartels. He, u heeft dan, neem ik aan, ook gezien die documentaire? Jazeker. Ja. Ja, met vreselijke beelden erin. Ja, en nou, het is heel mooi gedaan, die documentaire. Want het is niet zo dat je een en al bloed zit. Het is echt gedoseerd gedaan. Zodat het echt voor mensen ook gewoon uh, ja, te bekijken is. Ook wat er voor gevoelige mensen. Ja, ja, ja. Voor gevoelige mensen, ja. W wat is er, even om de, de grenzen af te bakken? Ja, wat is er eigenlijk... Tegen het vangen van dolfijnen? Ja, er zijn. Uh, humaan gezien is het natuurlijk. Uh, uh, een punt. Uh, ja, de slachtingen zijn echt verschrikkelijk. Wordt op een verschrikkelijke manier gedaan. Het is een bloederige toestand. Ja, ja, en ze lijden echt enorm. Het is dus niet uh, dat ze snel uh, ja, gedood worden. Nee, als dat niet zo zou zijn, als het netjes zou zijn... tussen aanhalingstekens, geen bloederige toestand... geen overmatig lijden voor de dolfijnen... dan zou je ja. niet tegen zijn? Jawel, zeker, zeker. Het gaat helemaal niet zo goed met de dolfijnen. Het gaat überhaupt niet zo goed met de oceanen. Want uh, ja, in de afgelopen 50 jaar is uh, zo'n beetje... 80 van de vispopulatie is uh, verdwenen. En uh, biologen spreken ook al over een uh, visoorlog onder water, onder dolfijnen. Mm. Ze zien een dat... visoorlog? Visoorlog noemen ze het, ja. Uh, je ziet dat dolfijnen elkaar aanvallen in bepaalde gebieden... omdat er gewoon bijna geen vis is. Nee. Dus ze, ze worden met uitsterven bedreigd, zegt u wel. Het is bloedig, ja, ze uitsterven. Zijn ook, uh, uh, veel dolfijnen zijn veel magerder dan dat ze behoren te zijn. Ze, ja. uh, veel dolfijnen lijden honger. En het zijn hele slimme beesten? Zeker. Speelt dat mee? Ja, ja, zo mooi in het Engels: Near Human Intelligence is het. Dus ze staan uh, eigenlijk gelijk uh, aan, uh, aan de mens qua intelligentie. En dat is natuurlijk, uh, ja, ja, ook wel een punt. Ja. Dus als je dat bij elkaar optelt, dan zegt het is vreselijk wat daar gebeurt. Ja, ja. ja want de mooie exemplaren die worden eruit gehaald en die worden dus eigenlijk opgesloten in uh, betonnen bassins. Die gaan voor veel uh, geld uh, worden ze verkocht over de hele wereld aan dolfinaria. En is nou het laten zien van gruwelijke beelden? Is dat nou een goede manier om de publieke opinie te beïnvloeden? Ik denk het wel... Zeker wel. Als je kijkt naar het effect in Japan zou ik zeggen nee. Want die jacht gaat gewoon door. Nee, maar die film is daar vorig jaar pas vertoond. En voorheen was het zo dat uh, meneer O'Berry, Rick O'Berry... die uh, dus ook in de film uh, voorkomt, dat is de oud-trainer van Flipper... die heeft voorheen heel veel moeite moeten doen om uh, de Japanse pers... want die is er al dertig jaar mee bezig... Uh, warm te krijgen om uh, ja, hier wat over te schrijven... om, uh, om de aandacht daarvoor te krijgen. Nou, dat is die man die zegt, je huilt hè, als je dat ziet. En, ja. en je ziet wat daar gebeurt. Zeker. Ja. Maar nu staan ze voor hem in de rij. Ja. Kjeld, uh, jij hebt die documentaire ook gezien? Ik heb het helaas gelist. Het past niet in mijn schema. Ja. En als jij dit hoort, um, kan jij een soort verklaring geven... waarom dat in Japan dan blijkbaar niet een... tot nu toe in ieder geval niet een soort verpletterende indruk heeft gemaakt? Nou, ik ben zelf in Tijdu geweest uh, voor het laatst in 2005... En ik sprak toen bijvoorbeeld ook met de woordvoerder van de stad. En eh, die zei bijvoorbeeld ook dat de redenering dat de intelligentie meer waarde geeft aan wezens... ...dat dat betekent dat iets, als het die heel dom is, eh, minder rechten zou hebben. En hij stelt ook, ja, eh, dat je lieve dieren niet kan eh, slachten. Dan is het wel vroeg gestaan om ledelijke wezens te doden. En ik denk dat het een redenering is die ook veel Japanners hebben... Maar ik denk dat er ook nog een heleboel mensen zijn in Japan die niet op de hoogte zijn van de eh, slachting van dolfijnen in Taiji. Taiji is dus een heel klein dorpje eh, met 3700 inwoners, het heel afgelegen licht eh, van eh, de rest van Japan. Het duurt zelfs vanaf Osaka, de dichtstbijzijnde en de grote stad zo'n vier uur met de exprestrein om er te komen. En het is wel in het nieuws... Eh, maar vooral jonge mensen die kijken niet naar het nieuws en die lezen de krant ook niet. Dus die zijn niet zo heel erg goed ingelicht. Hmm. Ja, en als ze er wel van horen, wat vinden Japanners ervan dat mensen uit hele andere landen protesteren tegen die dolfijn of tegen andere jacht? Er is er enorm gekeerd over. En zowel jonge mensen als oudere mensen die hebben de moeite mee dat mensen uit het buitenland komen en dan aan Japanners vertellen wat ze wel en niet mogen doen. En je ziet ook dat vooral de afgelopen jaren rechtsgroeperingen daar enorm veel uh, misbruik van maken. Um, die hebben meer aanhangers gekregen en protesteren ook ontzettend veel tegen de protesten tegen Taïwid. Hester Bartels, um, hoe is het in Nederland eigenlijk? Zijn wij hier eigenlijk geïnteresseerd? In die jacht op dolfijnen? In principe wel, want je ziet natuurlijk in de faruur, niet te vergeten, vlak bij ons om de hoek gebeurt het ook. Uh, gelukkig is de migratie die, uh, van vis veranderd, waardoor ze niet meer uh, daar langskomen. Uh, uh, en is dit jaar de slachting dus niet heeft niet plaatsgevonden. Um, ja, mensen zijn wel geïnteresseerd. Alleen om mensen bijvoorbeeld voor een demonstratie... die we morgen bijvoorbeeld hebben op de dam op de been te krijgen... dat is wat moeilijker. Ja, maar het heeft ook een beetje een soort hoog knuffelgehalte, zou ik maar zeggen. Dolfijnen, Ja, zeker. Maar dat is iets wat ik ook... Ja, daar ben ik ook helemaal niet voor. Nee, dat hoge knuffelgehalte niet? Nee, het is geen knuffeldier. Want ondanks zijn lachende gezicht... dat lachende gezicht, dat heeft hij ook als een keel wordt doorgesneden. Dus mensen denken dat een dolfijn het leuk vindt om... Bijvoorbeeld met jou te zwemmen of jou kusjes te geven. Zoals ze dat in het doen. Maar dat is helemaal niet zo. Dat doen ze puur en alleen uh, voor het eten. Dat is hun geleerd. Ja. Maar ja, zoals ik al zei, als de keel wordt doorgesneden... ik heb de beelden gezien, die zie je ook in uh, de koof dan hebben ze nog steeds die lach op hun gezicht. Ja. Maar dat is geen lach. Ja. Kjeld, jij hebt wel eens uh, die, die uh, dolfijnenjacht... Een, een onmogelijke knoop om te ontwarren genoemd. Hè? Al die dingen waar we het eerder hier in de studio over hadden. Hè? Mag je ja. dieren gebruiken? Mag je ze doden? In hoeverre speelt mee dat ze slim zijn? Maar misschien speelt uh, bij jou in Japan ook wel heel erg mee... mag je andere mensen jouw opvattingen opdringen, hè? ...hebben mensen het recht om anderen een geloofsovertuiging op te brengen. En dat speelt in Japan een hele grote rol. Je hebt natuurlijk in de jaren tachtig gehad... ...dat in de Verenigde Staten Japanse auto's in elkaar werden geslagen. En het um, is nogal gevoelig... ...in Japan als buitenlanders te komen om de Japaners te vertellen wat we wel en niet kunnen doen. En dat speelt met deze dolzijnenjacht ook eh, toch wel een grote rol. Je zag het ook in de reacties van Japanners die naar de film De Koof gingen. Eh, er waren mensen tussen die zeiden van ja, eh, die jacht die ziet er inderdaad vreselijk uit. Maar eh, ze roden zich tegelijkertijd eh, niet op een gemak met het feit dat eh, dan buitenlanders... Bij je pand kwamen om eh, daar problemen op te leveren voor de vissers in Taiwan. Oké, okay, dankjewel. Zet tot slot heren Bartels, morgen is er in Nederland eh, wat te doen. Ja, zowel in Den Haag als in eh, Opterdam, in Amsterdam hebben we de jaarlijkse demonstratie. En uh, eigenlijk om uh, meer om uh, bekend te maken dat dit speelt. Want een dolfijn is uh, beschermd, ook door de Verenigde Naties in 2007. Het gaat niet goed met de dolfijnen. Dus buiten die humane redenen zijn er genoeg redenen om deze dieren te beschermen. Ja, en de dolfijnentrainer die u net noemde, die is bezig in Taji. Die is inderdaad afgelopen week naar Japan afgereisd, ja. Oké. Okay. Goed. Nou, we gaan dat volgen. Hartelijk dank, Hester Bartels in, uh, vanuit Japan. Kjell Duits, dankjewel. J'attends les grands sommets de la plus haute étoile où déposer ton cœur, pour le garder vivant J'attends de traverser la ville salle en salle De couloirs en entrée, de fauteuils en divan J'attends de reposer sans peine et sans angoisse Auprès de ton amour qui traverse les ans J'attends de rassembler les morceaux de l'espace Où nous vivrons tous deux jusqu'à la fin des temps Que l'univers se réduise à nos cœurs Afin d'être à l'abri des méchants et des fous J'attends que nos instants s'éternisent en désert Et que le fil du temps s'enroule autour de nous J'attends que le printemps fleurisse la chaumière Où je t'emmènerai passer l'éternité J'attends que le soleil soit fait de ta lumière Et qu'une nuit l'hiver se transforme en été Tous les bruits ne soient plus que musique Et le fond de la terre Une source de miel Et j'attends que jaillisse un geyser fantastique Entraînant nos élans Jusqu'au plus haut du ciel C'est à toi que le monde alors ressemblera Et je t'épouserai Pour la seconde Yves en uh, j'attends. Geert Mak, uh, Adriaan van Dis, Anna Inquist. Het zijn uh, grote namen uit de Nederlandse literatuur die in China zijn op dit moment om hun boeken aan de man te brengen. Op de grote boekenbeurs in Peking. Schrijvers, uitgevers en de staatssecretaris van cultuur, die is er ook. Ook een grote naam uit de Nederlandse literatuur, P.F. Tomeissen. Goedenavond. Ja, dag. En u bent er niet. Nee, ik zit, uh, ik zit in Haarlem. In de studio in Haarlem. Ja, waarom bent u niet in Ja, ja. Uh, ja Ik was vorige week wel toevallig in Shanghai, maar dat had andere redenen. Uh, ik, ik ben niet, uh, niet gevraagd daarvoor. Dus, uh... Was u wel gegaan als u gevraagd was? Uh, ja, ik was liever naar Shanghai gegaan. want <laughs> Mijn volgende boek speelt zich daar af. Ik dus moest ik even nog kijken. Ja, nee, maar even, klopt, even over die internationale boekenbeurs, Was u daar naartoe gegaan? Uh, dat dat, dat oh, zou ook nog ineens eens weten. Ik ben, je bent natuurlijk altijd nieuwsgierig gaan schrijven, Dus ik, dat, uh, naar Peking daar kom je ook niet elke dag. Dus wie dat, weet. dat klinkt alsof u misschien wel was gegaan als u was gevraagd. Ja, mis, mis, misschien wel. Als er, wat, uh, er waren een paar leuke schrijvers bij u. Uh. Ja. Dat, uh, dat soort schoolreisjes. Hè? U heeft er geen bezwaar tegen ook dat Geert Mark, Adriaan van Dis, Anna Enquist... een aantal van de namen die ik net noemde, dat die daar zijn op het ogenblik. Nee, oh, wat er nu... Dus ja, nee, daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Tuurlijk, dat, mogen, dat moeten ze toch doen als ze dat willen. Ja, want China is booming in alle opzichten. Ja, ik ben... Het, zoals ik zei, geweest... Ik, ik geloof niet dat de, de, de boeken zo boomen. Ik, ik heb weinig lezende Chinezen gezien. Dus uh, Dat weet ik niet, maar het, is, uh, het schijnt wel zo te zijn. Je leest het in de krant. Ja, want u, u spreekt uit ervaring, zegt u. U was in uh, Shanghai, uh, ja. Word je daar vrolijk van als schrijver, zou ik maar zeggen? Als je in een boekwinkel binnenloopt? Nee, die boekwinkels zijn afschuwelijk. Dit, van, van die staatswinkels. Waar, ja, het lijkt allemaal als oud brood ligt het daar opgestapeld. Daar heb je geen zin, daar kreeg je geen zin van om te lezen. Ja, ook al omdat het natuurlijk in Chinese karakters allemaal geschreven is. Maar ik geloof ook niet dat de Chinezen daar nou heel warm voor lopen... Dus dat. Uh, en, en, en sowieso voor cultuur niet, hè? Dat is niet iets. Voor, sowieso voor erg, cultuur uh, niet? Nee. Nee, Chinezen werken heel graag. En uh, als ze niet werken, uh, dan gaan ze andere dingen doen dan, uh, dan boeken lezen. of naar de film of wat dan ook. Dus misschien scoren ze ergens nog een illegaal gekopieerd uh, dvd maar naar de bioscoop gaan of zo is niet. Het is niet zoals dat bij ons is. Dat, uh... Uh, maar vindt u hem zinvol, deze reis die deze schrijvers nu ondernemen? Het lijkt me totaal zinloos eerlijk gezegd. Ja, misschien voor de lol of zo wat mee te maken. Maar ik, cultureel lijkt me het in ieder geval geen zin hebben. En economisch heb ik ook zo mijn twijfels. Omdat dat, uh, China is natuurlijk piratenland nummer één. En uh, alles wordt daar gekopieerd. En, uh, en ik neem aan uh, zelfs Nederlandse vertalingen. Ja, dus, dus u die... vindt het economisch uh, zinloos. Maar u vindt het ook cultureel zinloos? Ja, economisch weet ik. Ik, ik, heb, ik heb misschien heeft uh, zijn er zijn allerlei geheime verkoopcijfers die, die niet aan mij bekend worden gemaakt. Maar uh, cultureel is het natuurlijk tu zinloos omdat je naar een land gaat. wat Het, het is gewoon een staatsuitgeverij. Uh, er bestaat natuurlijk geen uh, uitgeverij zoals bij ons. Waar, uh, waar gewoon gekozen wordt uh, op grond van uh, de mooie boeken en weet ik wat. Het zijn natuurlijk toch allemaal uh, gecensureerde zaken. En, uh, dus dat, dat lijkt me vrij vreemd om ideeën te gaan verkopen aan een land wat uh, ideeën probeert te verbieden. Dus uh... Oké, okay, dit lijkt me een goed moment om eens uh, te kijken... of wij contact kunnen krijgen met Peking. Uh, met Henk Prupper, directeur van het Letterenfonds. Met in zijn kielzog een aantal van de schrijvers ook uh, ik net noemde. Meneer Prupper, goedemorgen. Het is heel vroeg bij u, hè? Reageert u eens ja, op wat u net hoorde via de lijn... dat het een oh. zinloze reis is volgens PF Tomezen? Ja, goedemorgen. Dit is uh, Henk Pruppen. We zien je hier inderdaad half zes, uh, s ochtends. Uh, uh, en inderdaad, we hebben in uh, Peking een, uh, ruim twintig uh, Nederlandse auteurs bij ons. En we zijn er heel gelukkig mee, omdat ik uh, constateer, en dat is al jarenlang, dat we juist in China... Niet alleen uh, een gigantisch uh, lezerspubliek is uh, op papier... maar uh, ook in de werkelijkheid. Dat uh, werd gisteren bevestigd toen de opening was van de, van de boekenbeurs. Het was een, uh, voor de Nederlanders die in, ja, in de meeste gevallen hier voor het eerst waren... was het een, een, ja, een soort doop in uh, Chinese toestanden. Ze waren echt zeer verbaasd uh, over... Niet de duizenden, maar de tienduizenden mensen die daar uh, aanwezig waren. En die rustig en beheerst uh, luisterden naar uh, de toespraken die toch echt niet zo heel belangrijk waren. Uh, maar die nou ja, het begin inluiden van een moment waarop uh, de Chinese lezers naar uh, de vele, vele boeken konden... En uh, zo konden kopen op de boekenbeurs. Ja. Um, ik onderbreek we even meneer Prupper. De meneer Thomas, ja. dat is toch het uh, ja, tegenovergestelde van wat u eigenlijk net zei. Hè? Een soort overweldigende belangstelling, uh, als je Prupper mag geloven. Ja, ik, ik was er niet. Het, het zal onge ongetwijfeld. En toen ik in Shanghai was, was daar ook een hele grote boekenbeurs. En uh, daar heb ik toch geen uh, grote rijen gezien. Ik denk. Ja, kijk, ze kunnen natuurlijk zijn genoeg Chinezen, die, die worden wel opgetrommeld, maar ik weet ja, en, en luisteren zijn ze ook gewend. Dat, uh, ik sprak ook mensen in Shanghai die dat do doseerden. Ja, ze luisteren tot ze erbij neervallen. Ze zeggen <laughs> nooit wat terug. <laughs> ja. dus, uh... Zee, meneer Prupper, merkt u iets ook van geïrriteerdheid... bij de schrijvers die in uw gezelschap zitten? Ik las vanavond in de NRC een verslag ook over dat ze reageren op uh, die actie van Amnesty. Hè? Dat ze eigenlijk gevraagd werd om speltjes te dragen... om in ieder geval iets van protest te laten horen. Daar, daar sprak een enorm soort geïrriteerdheid in door. Of heb ik dat verkeerd gezien? Ja, nou ja, het woord irritatie. Uh, daar heb ik ook van gehoord dat het in de krant stond. Uh, nou ja, provinciaals uh, gedoe, een uh, beetje de held uithangen in Nederland... zegt dan Adriaan van Dis. Ja, nou kijk, het is natuurlijk al een hele tijd zo. Het is al een tijdje bekend dat uh, deze schrijvers naar, ne naar, uh, naar China uh, zouden gaan. En Nederland is gevraagd door de boekenbeurs om dit jaar gastland te zijn. Uh, het is inderdaad zo dat we daar een jaar of zeven naar hebben toegewerkt. Uh, toen, toen ik begon, um, zeven jaar geleden, um, ja, toen waren er geloof ik tien Nederlandse boeken in China vertaald. Inmiddels um, zijn dat er uh, ongeveer 150 na, na deze beurs. Dus er zijn in, in, in zeven jaar uh, nou ja, laten we zeggen 140 bijgekomen. Waaronder boeken van de ja, allebei de alle schrijvers die wij hebben. Uh, dit jaar komt er bijvoorbeeld werk uit... van, uh, van Willem-Frederik Hermans. Toen gekomen, nooit meer slapen. Ja, maar uh, om je te onderbreken... Ja, dus, is dat dan ont... een, is dat een argument om te zeggen... en dan moet je ook niet zeuren over mensenrechten? Nou, natuurlijk niet. Uh, Integendeel uh, zou ik bijna willen zeggen... en dat is overigens ook exact de reden... waarom heel veel mensen uh, in onze uh, delegatie meegaan. Uh, toen ik... De schrijvers en uitgevers ook, want er zijn ook uh, 16 grote Nederlandse uitgeverijen in, uh, in, uh, in China aanwezig die kennis willen maken met uh, hun uh, Chinese collega's. Toen ik al die mensen vroeg om naar China te gaan, uh, reageerden de meesten juist heel erg positief. En eerlijk gezegd ook wel vanuit. Uh, ja, deels een ge totaal gebrek aan kennis van, uh, hmm. van China. Maar wel met een ongelooflijke nieuwsgierigheid. En dat is eigenlijk precies het sleutelwoord, geloof ik, uh, als we het over dit onderwerp hebben. Nieuwsgierigheid. Want of? Ja, want als ik, als ik iets moet zeggen over de Chinezen... en, en da daar ben ik het gewoon niet met Frans eens. Uh, ik, uh, ik, ik begrijp wel een deel van de dingen die Frans zegt... maar uh, nieuwsgierigheid voor de Chinese lezer is werkelijk zo gigantisch als ik er geen ander land ter wereld ooit heb gezien. Ik ga u omwille van de tijd weer heel even onderbreken, ja. meneer Tomees, want we moeten een beetje gaan afronden. Speelt die mensenrechten discussie voor u uh, een grote rol eigenlijk, als we het hierover hebben, van of je wel of niet moet gaan naar zo'n boekenbeurs of niet? Nou, voor, voor die schrijvers persoonlijk niet. Kijk, voor maar die, voor u, voor, voor meneer Prupper wel natuurlijk, omdat je... je nee, maar het ik vroeg het u. Vind, vind, Vindt u dat belangrijk bij uw beoordeling... van of je eigenlijk zou moeten gaan of niet naar zo'n beurs? Nee, dat, dat, dat wordt altijd alleen maar aan schrijvers gevraagd... en nooit aan uh, handelsdelegaties. Je vraagt nooit aan uh, mensen van Philips en zo... of ze zo'n raar speltje op willen doen als ze ergens gaan dineren. Dus het is altijd iets wat uh, schrijvers uh, voor hun voeten geworpen krijgen... En, uh, Waarom, ja, waar, waarom eigenlijk? Dus, ja. nee. en, uw, en uw punt heeft u duidelijk gemaakt. Hè? Niet gaan, omdat het eigenlijk zinloos is. Meneer Prupper, tot slot, wanneer is die uh, hele missie een succes? Waar meet je dat eigenlijk straks aan af? Nou, het hangt wel samen met deze dingen. Zodra uh, duidelijk is dat Nederlandse schrijvers een betekenis en een werking krijgen... niet alleen op de markt hier, maar... Ook in de werkelijkheid, namelijk dat ze een rol gaan spelen in discussies en debatten, ben ik het meest gelukkig. En wat dat betreft geef ik toch heel graag één voorbeeld. Als het mag, uh, al een paar jaar geleden heb ik uh, het werk van Thijs Goldsmith hier op de Chinese markt geïntroduceerd. En ik heb hem ook meegenomen. een jaar of vier geleden zijn boek Darwin's vijver over uh, een milieuramp in, uh, in Afrika. Dat boek heeft inmiddels acht literaire prijzen gewonnen in uh, in, uh, in China. Waarom? Om al geen onderwerp uh, aansnijdt, dat juist hier uh, voor het eerst voor een heel erg groot publiek uh, interessant is gemaakt. Milieu was geen onderwerp in China. Oké, okay. ik ja, moet u, heeft, ik uh, moet u afbreken vraag... meneer, meneer Puppe. Hartelijk dank dat u op dit hele vroege tijdstip aan de telefoon heeft willen komen. U klonk Uitermate monter, mogen wij wel zeggen. Nou, dat ben ik ook, maar ik ben wel een <laughs> beetje moe. Dus ik ga ja. graag in slaap. Ja. Excuus daarvoor. Ja. Ik, ik hoop dat u nog lekker ja. even verder slaapt. En meneer Tomeze vanuit okay. de studio in Haarlem ook, hartelijk dank. Het is vijf voor twaalf. Ja, de klok tikt, zo gaat dat ook in de radioprogramma nog om. Nou, wat is het? Een paar minuutjes en dan is het echt helemaal over en uit met die transfermarkt. Frank Schouten van Fair Deal Sports Management, goedenavond. Goedenavond. Verwacht u nog telefoontjes behalve van middag de telefoon kan ook vier minuten rustig uitgezet worden. Heeft u het nog druk gehad vanavond? Nee, nee eigenlijk niet. Uh, ik denk ook dat in Nederland eigenlijk wel heel erg meeviel ten opzichte van, van de grote voetbalanden. Toch? Want gisteren, Elia naar Juventus, hè, dat was een hele grote, hè? Voor uw kantoor? Ja, dat was absoluut uh, een hele grote. Nou is iedere transfer voor ons kantoor een, een, een, een mooie en een grote transfer. Ja, u doet alleen maar, dat, maar een mooie dat, maar en grote. Maar dat is een hele bijzondere grote, inderdaad, dat klopt. Ja, u doet alleen maar een hele mooie grote op uw kantoor? Nee hoor, wij doen ook in hele, hele jonge, uh, uh, veelbelovende talenten. Maar die, daarvoor is een transfer natuurlijk net zo belangrijk en net zo groot... als dat die voor El Joelia is. Ja. Lijkt het maar zo of wordt het nou ieder jaar uh, hectischer op die laatste dag? Ja, het, ik denk dat het op zich wel meevalt. Ik zag net dat er in Nederland vandaag uh, 30 transfers hadden plaatsgevonden. Nou, dat valt op zich wel mee. Uh, Waar het wel heel erg hectisch is in Engeland. Uh, daar zitten daar je websites als Sky Sports, Clockwatch... En daar vinden tientallen uh, transfers per uur plaats. Maar uh, in Nederland valt dat op zich wel mee. Ja. Spelen er nu nog dingen? Echt op de laatste minuut misschien? Nee, in Nederland, ik denk dat in Nederland in alle bestuurskamers het licht uit is en iedereen klaar is. Uh, je zag vandaag nog wel een beetje uh, de laatste transfers waar iedereen eigenlijk wel van had verwacht... dat het op het laatste moment zou plaatsvinden. Uh, Bakal, Ver, nee. uh, Ruiz, dat zag je dan nu wel plaatsvinden en dat had ook iedereen verwacht. En dat brengt ook wel met zich mee dat je soms een domino-effect krijgt, dat op het laatste moment clubs noodgedwongen in spelen moeten halen. Schuiven, schuiven, schuiven. In Engeland, speelt daar nog iets op de laatste minuut? Ja, ja, ik hoorde dat twee uur geleden had Newcastle United geprobeerd om Rui's in Londen weg te halen met een helikopter. <laughs> eh, om alsnog te laten tekenen bij Newcastle, <laughs> maar hij was verstandig en hij is toch in Londen gebleven en heeft, daar, eh, heeft bij Fulham eh, getekend. Goed zo. En u gaat een beetje vakantie nemen nu? Eindelijk, na al die tijd, na al die maanden, eindelijk vakantie. Nou, hele goede vakantie. Goed. Dag Frank Schouten, morgen ah, ja. Chris Keijnen. Goedenavond. Goedenavond, Het wordt tijd voor mij te gaan. Was <middels> ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette en een laatste glas im Steen.